Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland is het debat tussen de lijsttrekkers van de drie grootste partijen fel verlopen. SPD-leider Scholz, Laschet van de CDU en Baerbock van de Groene... ...discussieerden over onder meer klimaat, het coronabeleid en belastingen. Met name Laschet ging in de aanval. Zijn partij staat er in de peilingen historisch slecht voor. Volgens analisten was er geen duidelijke debatwinnaar. Het publiek stemde in een peiling voor Scholz... De Duitse parlementsverkiezingen zijn over vier weken. Dan wordt duidelijk wie de opvolger wordt van bondskanselier Merkel. In de Amerikaanse staat Louisiana zitten honderdduizenden mensen zonder stroom als gevolg van de orkaan Ida. Tienduizenden Amerikanen waren al op de vlucht geslagen, voor wat experts een extreem gevaarlijke orkaan noemen. Er zijn windsnelheden gemeten van 240 km per uur. Er wordt rekening gehouden met veel schade en overstromingen. Cuba vaccineert nu ook met een buitenlands coronamiddel. Het gaat om een Sinopharm-vaccin, dat door China is gedoneerd. Tot nu toe werd in Cuba alleen geprikt met vaccins uit het land zelf. Nu worden inwoners van één regio eerst twee keer geprikt met Sinopharm. Daarna krijgen ze nog een dosis van een Cubaans-vaccin. Cuba is hard getroffen door de coronapandemie. In de zorg is een groot gebrek aan medicijnen en apparatuur. Lionel Messi heeft zijn debuut gemaakt voor Paris Saint-Germain. De Argentijnse supersterk kwam in de uitwedstrijd tegen Stade de Reims 24 minuten voor tijd in het veld voor Neymar. De Parijzenaren stonden op dat moment 2-0 voor. Messi speelde nooit in een ander clubshirt dan dat van Barcelona. Begin deze maand vertrok hij naar Paris Saint-Germain. Het weer. Vannacht veel bewolking, maar ook opklaringen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Overdag af en toe zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt een graad of 20.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 Chances, girlfriend, came across a needle and soon she did the same at home. Don't.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 With dance, Wow, oh, oh. is no Baby, probé.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 And I'm a snowman. Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zutphenitz. Es que mereces una explicación, no vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche derrumba, nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el romperiñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. En es het que me pase, me pase de copas, me fui a dormir con... Voor de muziek en de emoción en ze me salie de La mano toda esta en ik heb mijn bestek. Ik en ik heb een kruip, en ik heb también ik heb een kruip, een en ik heb een kruip, en En dan periñon, die eet ze volaar, nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. En es het que me pasé, me pasé de copas, me ik me mes, dat de laatste Maak ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Werner naar het en zet hem op 106.9. 106.9 Zie je 5. 24 uur per dag hete zomer.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 don't yeah. tell yeah.